Raartjes. Je luistert naar Patje Radio en ik ben... Ja, je luistert naar van met Get Ready. Nou, we zijn er klaar voor. Patje Radio voor uh, week 6. Oh ja, jongens, week 6 2016. En uh, misschien dat Jacco straks er ook nog bij komt. We zullen zien. En uh, ik ben heel erg uh, benieuwd... Uh, wat uh, Jokko ons allemaal te vertellen heeft. Goed zo mensen. Goed, uh, we hebben uh, allemaal hele nieuwe muziek gedownload. Tenminste heel nieuw. In ieder geval geen muziek uh, die we eerder hebben gedraaid. Allemaal leuk en aardig. Maar uh, Brady Harris, nog nooit van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord. Maar vanaf... Uh, nu dus wel, hè. Vanaf nu dus wel. Want, eh. Ja, hier komt-ie. Seaway uh, Seaside heet het nummer en die was van Brady Harris, nog nooit van gehoord. Maar uh, ja, het was een kort liedje helaas en uh, oké okay, we gaan straks uh, als het goed is uh, met Jacco uh, lekker kletsen. Jacco is onze vaste uh, ja, gast of medewerker, weet ik. ik weet niet hoe ik hem moet noemen, maar Jacco is er vaak bij. En voor week 6 2016 het is alweer begin februari, nou uh, tijdens uh, deze opname is het uh, zaterdag 6 februari. En uh, ja, oké, okay. we gaan straks uh, Jacco even bellen en dan, dan kijken we wel uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Ja, ik heb um, wat nieuwe spulletjes aangeschaft, uh, technische ondersteuning. Uh, de oude headset is stuk, dus uh, ja, ik heb nu een nieuwe gekocht. En ik heb ook nog een, uh, een losse microfoon gekocht, een, uh, een goede. En uh, ja, die uh, ga ik later een keer gebruiken. Maar uh, die, die heb ik ook nog een keer gekocht afgelopen week. Dus het komt allemaal uh, wel weer goed hè. Dus uh, oké, okay. nou we gaan eens even kijken of we nog een leuk liedje kunnen draaien. En dan gaan we kijken of we contact kunnen uh, krijgen... Met onze vriend Jacco uit Gelderland. Hier is, uh, <laughs> Olga Zilkova met, eh, uh, uh, Prachtig Alice. I miss you, komt ie. In my mind. why can't this be love at first time? I swear I'll come when the sun goes down. Who knows what's real and what's awakened And to. And what's awakened wake dream? 'Cause you are the one I miss. You every time I wake.